Minister Tehorst vindt dat de politie en de hulpdiensten al het mogelijke hebben gedaan om ongeregeldheden tijdens de oude nieuwviering te voorkomen. Ze zegt dat de situatie in het algemeen beheersbaar was, maar ze benadrukt dat het niet rustig was. Ze noemt het van de gekken dat er zoveel politie moet worden ingezet rond de jaarwisseling. Tehorst wil relschoppers hard in hun portemonnee treffen. Mensen die zich dit jaar hebben misdragen, zouden volgend jaar, als ze weer in de fout gaan, een boete moeten krijgen van 10.000 euro. Dit jaar is daar op kleine schaal mee geëxperimenteerd, maar de minister wil dat uitbreiden. Uit voorlopige cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat er dit jaar wat minder incidenten waren dan vorig jaar. In een eerste tussenstand wordt melding gemaakt van ruim 2400 incidenten, een paar honderd minder dan vorig jaar. Er is 870 keer brand gesticht tegen 1370 keer een jaar geleden. Wel werden politiemensen, brandweerlieden en ambulancemedewerkers vaker belaagd. Meer dan 25.000 mensen hebben vandaag meegedaan aan een nieuwjaarsduik. Dat gebeurde op tientallen plaatsen in het land, maar traditioneel was de duik in Scheveningen het drugs bezocht. Daar gingen 8600 mensen het water in, flink meer dan vorig jaar. Bij de nieuwjaarsduik in Oldenzaal is een wethouder zwaar gewond geraakt aan zijn been. Hij werd getroffen door een kanonskogel uit een haperend kanon, dat bij de start werd gebruikt. Een man het Enschede is aangehouden omdat hij mogelijk verantwoordelijk was voor het ongeluk. Een zelfmoordenaar heeft een bloedbad aangericht bij een volleybalwedstrijd in Pakistan. Zeker 32 mensen zijn om het leven gekomen. De zelfmoordenaar reed met een auto met explosieven een sportveld op. Een aantal huizen rond het veld storten in. De aanslag is gepleegd in een plaats vlakbij zuid aziristan waar het Pakistanse leger bezig is met een offensief tegen de Taliban.